...algemoet met het NWS-journaal. Door het coronavirus kunnen wereldwijd meer dan 290 miljoen kinderen... ...niet of minder naar school, blijkt uit cijfers van UNESCO. De VN-organisatie noemt dit een ongekend aantal. In elf landen zijn alle scholen dicht, waaronder Italië, China, Japan, Iran en Libanon. In nog eens 9 andere landen wordt er in sommige regio's geen onderwijs gegeven... ...waaronder de VS, Frankrijk en Duitsland... UNESCO zegt met landen te overleggen hoe de getroffen kinderen op een andere manier alsnog onderwijs kunnen krijgen. Bijvoorbeeld met lesprogramma's op afstand. Oppositiepartij GroenLinks, PvdA en SP willen dat staatssecretaris Blokhuis zo snel mogelijk wat doet aan de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Eind januari zei Blokhuis dat hij in actie zou komen als er niet binnen een maand een plan was om patiënten met complexe psychische problemen snel van de lijst te halen. De PvdA vraagt zich af of de staatssecretaris zijn belofte waarmaakt. Blokhuis spreekt volgende week met GGZ Nederland en de zorgverzekeraars. GroenLinks zegt dat er geen tijd is voor overleg. Steeds meer jongeren gaan zonder diploma van school. Het aantal voortijdig schoolverlaters steeg vorig schooljaar naar bijna 27.000, ruim duizend meer dan het jaar daarvoor. Volgens het ministerie van Onderwijs blijkt dat vooral MBO-jongeren met school stoppen. Het zou komen doordat er een verkeerde studiekeuze is gemaakt... maar ook door de aantrekkelijke arbeidsmarkt. Een monteur van American Airlines moet drie jaar de cel in voor sabotage. Hij maakte vorig jaar in Miami het navigatiesysteem onklaar... van een toestel met 150 passagiers aan boord... zodat hij het zelf kon repareren en extra uren kon schrijven. Volgens een advocaat had hij het geld nodig... onder meer voor de studiekosten voor zijn kinderen. Het weer af en toe regen vannacht bij minima rond 3 graden. Overdag bewolkt en vooral in het zuiden weer regen. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het NWS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. De nacht. De nacht. Let the bass kick It's your inner time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 and yeah. Woo! Yeah. me van ZFM. Ai. Fancy. Tijwa. Oh, oh, oh, no. Oh, no. Oh, hey. oh, si sabes que ya llevo un rato mirando.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 playa en Puerto Rico hasta que ay bendito para que mi sello se quede contigo Raro. pasito a pasito sabes sabes pegando poquito a poquito Discussions I know they say I'm a one too fast But this one gonna She grew from the drama Only wanna do it once real bad Call me cause she lasts God forbid something happens At least that song is a smash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 Guess you get